Bij een schietpartij in een café in Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is een Rotterdammer van 39. Hij kreeg in het café ruzie met twee mannen en werd door één van hen in zijn buik geschoten. De twee mannen maakten zich vervolgens uit de voeten en zijn nog spoorloos. Het slachtoffer is in een ziekenhuis geopereerd aan zijn verwondingen. Volgens de artsen is zijn toestand zorgelijk, maar wel stabiel. Dan het weer. In het oosten bewolkt. In het westen zijn wat opklaringen. Het is ongeveer 10 graden. Aan de kust staat een krachtige zuidwestenwind. In het noordwestelijk kustgebied is hij aan het einde van de middag soms hard 7. Ook morgen veel bewolking en kans op wat motregen. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Afrit Bunschoten een file van 4 kilometer. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiderslot 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 As you climb. One direction One vibration That's the message You can make Zo zondag in Kellenland, derde uur te openen. Door de cool en de gang. En straight ahead. Yeah. Eerste kerstdag 2011, het 25 december. En hier is de evenementenkalender van deze week. En we beginnen met een, uh, met een evenement dat gaat plaatsvinden op 30 december 2011... En dat is smartlappen en levensliederen zingen. Nou, afgelopen maand was het weer oergezellig. Van papi loopt toch niet zo snel naar huis. Tot huilen is voor jou te laat. En het werd snel later. Deze vrijdag gaan we weer uh, smartlappen en levensliederen zingen. onder begeleiding van accordeonist uh, Gerard Bosman. Ten plaats in Café Koper, Kerkplein 6. Vrijdag 30 december 2011. Vanaf 9 uur. En een winter. Uh... Sante kraampie, gezellig kindermarkt met allerlei verschillende doelactiviteiten. Zo kun je kaarsen, zeepjes en glitterkerstballen maken. Uh, Filten, een tasje vieren en nog veel meer. Dit is uh, uh, in het Jeugdhuis Protestantse Kerk op het Kerkplein. Het uh, kost 2 euro's en 28 december vanaf 12 uur. Meer informatie te vinden op www.recreade-zandvoort.nl En een jaar komt er natuurlijk ook aan en 6 januari vindt er een nieuwjaarsreceptie plaats. Wens elkaar een gelukkig nieuwjaar tijdens de enige echte nieuwjaarsreceptie van Zandvoort aan zee. U bent alle van harte welkom om samen met de burgemeester, politici, ondernemers, bewoners en nog veel meer mensen het glas te heffen en te proosten op het nieuwe jaar. In plaats in gebouwde krocht 6 januari 2012 vanaf 7 uur. Nieuwjaarsconcert 8 januari 2012 is er weer een nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk Met medewerking van Rocky Duw, een band met originele Ierse muziek en drie Zandvoortse koren Beachpop singers onder leiding van Arno Westerburger Het Zandvoortse vrouwenkool onder leiding van Ed Wertwijn En I Cantadori Allegri Onder leiding van Jan-Peter Verstegen. De kerk is vanaf 2 uur geopend, dus uh, in de Agatha-kerk, de Grote Krocht, uh, 8 januari vanaf half drie. En IJsbaan Winterbret... De ijsbaan is nog niet weg hoor, naar 1 januari. Want uh, na het grote succes van vorig jaar is er weer een ijsbaan. En uh, dat gaat uh, door tot 8 januari 2012. En kom gerust langs om, een, uh, om even te schaatsen. En er zullen nog vele evenementen plaatsvinden. Zondag 1 januari is de ijsbaan geopend van 2 tot 9 uur. Maanden tot en met vrijdag zes, uh, 2 tot 6 januari 11 tot 9. En, en zaterdag en zondag 7 en 8 januari de laatste twee dagen van 12 tot 9. En dat vindt plaats op het raadhuisplein. Wil je naar nou gaan schaatsen? Kost 4 euro per persoon. Meer informatie te vinden op www.winterwonderland.nl Zover de evenementen, agenda, evenementenkalender van Zandvoort um, en omgeving. Zometeen nemen we nog even door met oog en oor door de badplaats. Dat staat altijd in de Zandvoortse korant. En dan hoor je muziek van Mats Langer, zijn nieuwe namelijk. Die heet Riding Elevators. Oh, hoor je She's a Maniac en de nieuwe van Birdie. People help the people. You are Hollywood. Kevin, you know ja, hoor! Wat Make een plaats zegt die Ice Make of it. Mars! En Vehicle! Zo, goedemiddag. Eerste kerstdag, zondag in Kenland, hier bij in Zandvoort. En hier is met oog en oor de batsplaats door. En de winkeliersactie is dit jaar door ondernemersvereniging Zandvoort in een ander jasje gestoken. Echter de nieuwe versie om een kaart bij besteding 10 euro met acht stempels van verschillende winkeliers te vullen. Bleek niet te werken. Daarom heeft het OVZ besloten de actie aan te passen. De kaart mag nu door één en dezelfde winkelier bij elke aanbestelling van 10 euro gestempeld worden. Elke zaterdag wordt tijdens het liveprogramma Goedemorgen Zandvoort van ZFM de trekking bekend worden gemaakt. En tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds hebben slechts 8 collectanten samen met het fantastische bedrag van 814 euro opgehaald in Zandvoort. De gullegevers uh, en de collectanten worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Heeft u, uh, hebt u uh, de collectant gemist dan kunt u de bijdrage alsnog overmaken op Giro 5057 te Maasluis. Wie de uh, volgend voor, voor jaar als collectant wil ondersteunen, kan contact, op met, uh, kan, kan contact opnemen met Nationaal MS Fonds 010 5919 839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl dus www en de in 1892 opgerichte vereniging uh, onderling een hulpentoon. is nog steeds actief voor degene die extra aandacht willen verdienen. Of extra aandacht verdienen. Dit keer werd de ouderen van Zandvoort in het Huisentuin op, op woensdag 21 december verrast met een overheerlijke kerstbanketstap. Goed nieuws dus. En de gemeente trakteert... Misschien is het u nu niet opgevallen, maar in de krant van vorige week plaatste de gemeente een tegoedbon om gratis bij de Hollandse gebakraam op het uh, huizenplan twee oliebollen op te halen. Daarmee wil Zandvoort uh, Schoon de bewoners bedanken die uh, in, uh, actief in 2011 hebben meegewerkt om daadwerkelijk een handje te helpen voor een schoon dorp. De bon is tot en met 29 december. En als laatste de traditioneel staat de eerste dag van het nieuwjaar in het teken van goede wensen, familiebezoek en uh, uiteraard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 Deelnemers en toeschouwers kunnen dit jaar een nieuwjaarsduik Sjaal kopen. Waarvan de opbrengst naar de voedselbank gaat. Welke ook in het nieuwe jaar wil inluiden met een duik? Je kan zich aanmelden via de website www.nieuwjaarsduik.nl Dus doe je lekker mee. Gezellig met z'n allen de koude zee in op 1 januari. www.nieuwjaars-duik.nl En zover met oog en oor de badplaats door... Staat elke week in de Sanfordse krant. En nu gaan we verder met... Ja. Deze man zou je misschien kunnen kennen van zijn enige hit. Mats Langer. En hij heeft een nieuwe uit. En wat vind ik die goed zeg. Dit is Riding Elevators. Bij CFM. waiting to put my feet on the ground. I'm tired of going up and down. But some...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 You have somewhere to go them. Ah, is dat leuk? Is dat zo? Natasha Benningfield en uh, Christmastime. Speciaal gemaakt voor, voor Coca-Cola, voor die reclame. Daar ja. zie je hem ook in. En we gaan verder met uh, de laatste drie maanden van het jaaroverzicht. Het nieuwsjaaroverzicht hier bij Zondag in Camerland. En uh, nou, het lijkt het niet zo heel lang geleden nog. In oktober gebeurt. Steve Jobs, medeoprichter en topman van Apple, is overleden. Dat had de Amerikaanse technologiebedrijf gemeld. In augustus stopte hij als topman bij Apple... ...omdat zijn gezondheid hem niet meer in staat stelde zijn taken uit te voeren. Hij bleef daar nog wel bestuursvoorzitter. Jobs was jarenlang het boegbeeld van Apple... hardop beschouwd als pionier van de computerindustrie. En in tientallen landen worden demonstraties gehouden... ...die zijn geïnspireerd door het weken durende protest in New York. Ook in Nederland. Ze begonnen in Den Haag en het beursplein in Amsterdam... ...en het heette het zogenaamde Occupy. En het is er gelukt. Oranje is vannacht wereldkampioen geworden. En Hongbal. Nog nooit stond eerder in Nederland in de finale. Ze wonnen van Cuba. Leuk nieuws was dat. Ook, ze waren ook gehuldigd in Haarlem. En uh, de coach. Mijn leraar, Ptios, hè. En de verdreven Libische leider Muammar Gaddafi is gedood tijdens zijn arrestatie. Dat zegt de Nationale Overgangsraad in Libië. Het bericht wordt bevestigd door beelden die Al Jazeera uitzond van het lichaam van de dictator. Gaddafi werd gedood tijdens de gevechten in Sirte, Het gold als een van zijn laatste bolwerken. En dan gaan we door naar de maand november. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi is even na half tien zaterdagavond afgetreden. Hij heeft het opslag van zijn regering ingediend met president Napolitano. Daarmee komt een voorlopig eind aan een tijdperk. Berlusconi speelde 17 jaar lang een hoofdrol in Italiaanse en Europese politiek. Wat een gast hè, Berlusconi? Ja, uh, weet allemaal meisjes, kamermeisjes ja. en uh, weet ik het wat. Ja, leuk. Ik word trouwens laatst op het nieuws dat uh, een meisje, die, uh, een kamermeisje volgens mij, die ook iets met Berlusconi uh, iets heeft gedaan. Dat ze nou uh, bevallen is van een vriend. Oké. Okay. Dus uh, ik weet niet wat daar allemaal aan anders is maar. De Tweede Kamer voelt, voelt niets voor een regeling om kinderen zoals Mauro een verblijfsvergunning te geven. Een motie van PV, PvdA en ChristenUnie, waarin daarom werd gevraagd, werd verwoord met 72 leden voor 78 tegen. De Regeringspartijen VVD, CDA en gedoogpartner eh, PVV stemden tegen, net als de SGP. Uiteindelijk kan Mauro blijven met het studiefisium. En dan het verhaal Kruiven. het begon in november... Want uh, Johan Cruijff heeft na afloop van de ledenvergadering bij Ajax gemeld niet, langer, uh, niet verder te willen met de uh, huidige raad van commissarissen. Er zijn te veel dingen gebeurd die me niet bevallen. In deze samenstelling ga ik ook niet door. Sindsdien, um, sindsdien is het eigenlijk uh, ontstaan met Kruif. En uh, nou, iedereen weet wel wat er, wat er daarna is gebeurd. Nou, het, was, uh, het gebeurde volgens mij na de uitredensrijd tegen Utrecht dat Ajax verloor met 6-4. En vanaf september, mogen, uh, vanaf september volgend jaar mogen automobilisten op 60% van de Nederlands snelwegen 130 km per uur rijden. Dat heeft minister uh, Schulz van Haag en Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Na december? Nederland wordt gekoppeld aan, op het EK aan acht Denemarken, Duitsland en Portugal. Orenje begint het EK op 9 juni in het Oekraïnse Kharkiv Sk tegen, tegen de Denen. Nou ja, daar hebben we het al me meerdere malen over gehad. Hier is zondag in Camerland. Leuke pool, lastig. Ja. Maar we denken beide dat, het, uh, dat we wel doorkomen, toch? Ja, het is wel te doen. En in een supermarkt in Almelo is aan het begin van de avond een jonge cashier doodgeschoten. De schut was een 25-jarige agent in opleiding van het Korp Amsterdam-Amstelland. Hij heeft verschillende keren geschoten. Daarna is hij gevlucht en later dood aangetroffen. In zijn woning zijn twee afscheidsbrieven gevonden. Vreselijk nieuws, hè, toen. De meisje ja. is doodgeschoten door haar ex. In december gebeurt. Ehm... Op een place Saint Lambert in het centrum van Luik heeft een man granaten tot ontploffing gebracht en om zich heen geschoten. Twee tieners, een oudere vrouw en een peuter zijn daarbij gedood. Ook de dader is dood. Hij heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. En als laatst. Vorige week volgens mij gebeurt, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is om 69-jarige uh, leeftijd overleden. Dat had de Noord-Koreaanse staats tv bekendgemaakt om 4 uur s'nachts. Tot zover jaaroverzicht bij Zonnig in Kemmeland van het afgelopen jaar. Ik hoop dat, uh, dat je wat wijzer bent geworden, dat je ook altijd denkt van, oh ja, was dat er ook nog? Heb je wat vanavond aan kerst, uh, aan kerst Heb je nog eten, wat te vertellen? We Weet je nog in juni dat dat en dat was gebeurd? Nou ja, we worden weer een stuk wijzer ervan. Zondag in Kennemerland zometeen een paar mensen een uh, goede kerst wensen. Je hoort het zometeen naar Michael Sembello. En dit is She's a Maniac. Thank you. Dit een mooi liedje zeg Birdie, 15 jaar oud, heeft haar debuut allemaal uitgebracht Birdie, ken je misschien van Skinny Love En dit is haar tweede single People Help The People Is ze 15 jaar oud? 15 jaar oud, zo'n stem jemers, jemers, jemers. We gaan weer een paar mensen goede dagen wensen Mensen die in Zandvoort wonen We gaan gewoon random mensen gaan we bellen En we gaan even Een fijne, fijne feestdag en een gelukkig nieuwjaar wensen Misschien willen ze wat vertellen over Die kerstdiner of zoiets dergelijks benieuwd of het gaat lukken. Niet voorbereid, aantal nummers gezocht dus. Iedereen is denk ik druk bezig. Mag vieze handen natuurlijk. Kolkoen, Steeds met die, uh, met die handen in de kalkoen, telefoon pakken. <lacht> is niet heel slim. Hoofd erin. dat sta het ook allemaal nog niet uit. Denk dat het er niet wordt? Denk er hem ook niet. Volgende nummer. We doen dit item wel eens vaker, alleen met iets anders. Maar het is nog nooit, uh, nog nooit goed gelukt. Maar we, we blijven het proberen. Een aan voorhand worden, Ruud. Ja. Heb je eigenlijk go goede voornemens voor het nieuwe jaar? Bel um. Nummer is niet in gebruik. Heb je uh. dat? Uh, ja, ik heb er een beetje over naast te denken. Maar niet. Echt? Nee, ik ook niet. Kan doorgaan hoe ik bezig was. Maar ja, er zijn wel wat verbeterpunten natuurlijk, maar... Maar dat wil je niet zeggen. Nee. Want? <laughs> nou ja, wel, maar... Zo, dat gaat lekker, dit. Tjonge, man. Nou ja, eh... Uh... Bijvoorbeeld, ik uh, woon dan op mezelf en eh... Uh, ik heb mezelf zelf voorgenomen... Om uh, het allemaal een beetje beter bij te houden. Oké. Okay. Want uh... Een Dat beetje op een tijd beetje... komen op je werk en op je school. Ook. Ik heb geen goede voornemens. Ik wil gewoon doorgaan hoe ik bezig was eigenlijk. we hebben het gewoon goed Misschien bezig meer ben. radio maken op CFM. Uh, maar ik weet niet of de luisteraars zo blij mee zijn. Nee nou, hoor, moet je vragen. Enquête: Iedereen is bezig met... Uh... Schiet me niet echt op. Geweldig item in dit. We hebben het altijd en nooit neemt dit wat op. Zullen we ook nog de luisteraars overhouden? Op dit, moment, uh, op dit moment. Geen idee. Nou, dan doen we er nog eentje? Hebben we überhaupt wel luisteraars? <laughs> ik denk drie of zo, wat zal het zijn? Drie. Ik vind het even leuk om uh, even te weten hoeveel luisteraars we hebben eigenlijk. Kalkoen, die nu wordt geslacht. Huh? Dat is de enige luisteraar die we is niet in gebruik. Show yeah. Hoeveel ja, de nummers ik... hebben we nog? Ja, ik heb er nog twee. Oh. Wonderful. Time. Zou je het eigenlijk maken? dat we drie ervoor of niet? Nou, Ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet of het uitmaakt. maar mag Nou. nou, nog één nummertje dan. God sta ons bij, deze mooie, warme, dagere, donkere dagen voor kerst. Bel 1888. <laughs> nou, ik weet het niet, maar volgens mij ligt het aan het toestel. Want het zijn gewoon nummers hier in de buurt. En uh, allemaal zijn ze niet in gebruik. maar uh, er zit zelfs een nummer bij die, die, ik, die ik net nog gebeld heb. Is dat zo? En die, die, toen, die, toen deed je het wel. Nou ja, we hebben gewoon gewoon leuk vandaag. We maakt het uit, joh? Bij een nieuw jaar. We gaan een nieuw jaar weer vol. Met uh, volle moed en volle energie gaan we starten. De telefoonlijn die is uh, niet uh, kerstvriendelijk je, tegen ons. En vandaag. heb je nou tips van ons programma? Dat kan je ook e-mailen. redactie. Misschien wel klachten, wat ik me voorkomen kan voorstellen. Misschien, uh, die Rudy en zijn zo irritant. Hé, <laughs> hey, ja, uh, wat ga je eten met kerstdine? Ik heb geen idee, ik laat me verrassen. Ja, die wou ik dus eigenlijk net bellen om te vragen wat we gaan eten. Maar ja, die neemt dus nummers blijkbaar niet tegen gebruik. Oké. Okay. Ik ga um, vanavond. Uh, wat was dat ook weer een gericht? Dat mijn moeder maakt. Wat was het nou ook weer? Oh ja, met kip en een of de room of zo. Pa. Hartstikke lekker. Hebben we ooit wel eens een keer gegeten. En morgen ga ik in Amsterdam eten. Bij een restaurant, dat heet het iets van Jinjai of zo. In Amsterdam, bij de Amsterdam Arena. Nou, dat is zo lekker. Aziatisch eten. Maar ja. Je weet hoe dat is. En een vreet je helemaal vol. Kan je een week niet lopen, omdat je buik zo vol zit. En je zit zo vol dat je. Uh, Gelukkig heb je geen zien. Gelukkig hebben we vakantie. Twee weekjes, lekker. Nee, en en uh, tweede kerstdagavond, nacht wordt het eigenlijk. Ja. <coughs> gaan we met vrienden even de Kerstgedachten de moed in drinken. Ga, gaan we even voor de kerstboom gaan met z'n allen even bidden. Is dat even een goed idee? Nou ja, zondag in Camerland, kerstuitzending. Horen nu natuurlijk ook kerstplaatjes? Nou, je kent natuurlijk het bekend van Chris Ria, Wem, Mariah Carey. Maar deze is iets minder bekend, maar wel heel erg leuk. Kerst, maar dan op een iets andere manier. Het liedje is gemaakt door de Kings. En het liedje heet Father Christmas. When I was small, I in Santa Claus. I was Last time I played Father Christmas I stood outside a department store TV. Zie je van Text TV op kanaal 45. En dit jaar bij Zondag in Kellen met De Mac Band featuring the Mac Campbell Brothers En Roses Are Red Fijn nummer Deze man, ooit een keer X-Factor gewonnen Heeft een nieuw album uitgebracht In 2011 en ik ben volgens mij de enige Die het goed vond En dit is ook een heel mooi liedje van dat album Ja, Bresema, ligt Niet Jij mij, mij En jij alles of niets en nu of nooit Ja jij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 Oh ja, ik moet mijn weg weer vinden, maar ik ga voor alles, nooit mijn hart meer achterna. Ik heb het bloedend achter moeten laten. Want jij zat diep onder mijn huid, zo diep in mij. Aan de wand ging mij voorbij betreft een mooi, zondag, een mooi jaar zondag in Kermeland, het jaar 2011 zo snel gaan die drie uurtjes moet ik zeggen, snel gaan deze kerstuitzending, eerste kerstdag, ja. en we willen bedanken voor het, uh, voor het luisteren en een hele fijne kerstwens en een gelukkig nieuwjaar een nieuwjaar zijn we erbij, volgende week uh, zijn we er niet, 1 januari, dan liggen we denk ik met een katertje in bed maar <laughs> als, ik, als ik dan net thuis kom denk ik ja, jij bent in Nijmegen toch? Ja, ik ga naar uh, mijn oude, oude familie en mijn oude, mijn oude buren en mijn hele oude leven, zeg maar. Oh, waar leuk. ik vandaan kom. Nou, leuk. En uh, dat gaat, uh, denk ik, erg gezellig worden en uh, erg uh, vroeg. Dus in 2012 weer een nieuw seizoen, zondag in Kremland. Ja, dat wordt denk ik 8 januari dat we zijn. 8 januari, ik denk het ook weer hè. Ja. Nou, iedereen, iedereen um, hou je vingers met oud en nieuw. Kijk uit met vuurwerk. Wordt ook al tegen mij gezegd. Ja, ik, ik heb er ervaring ik mee, dus uh, kijk uit. Oh, ja. En Een heel fijne kerstdag, gelukkig nieuwjaar en tot De beste volgend jaar. Tot volgend jaar. Ja. Aldo, dankjewel. Ik hoop dat jullie uh, dit jaar genoten hebben van ons. En dat jullie volgend jaar uh, weer uh, goed luisteren ons. <laughs> Want dat. Het uh, is leerzaam. is leerzaam. vinden we erg prettig als we luisteren. <laughs> ja, dit is wel zo. Oh, oh, Laat oh, af en toe ook oh. eens een keer wat van je weten. Nee. Tips. Uh, of je een plaatje aanvragen. Of. Uh, wil je een keer langskomen? Mag voor mij ook allemaal. Blijf luisteren www.zierfimpsandvorm.nl 106.9 FM. Hele fijne dagen. En tot volgend jaar. Nog een klein stukje. Andy Williams. The most wonderful time of the year.